2 uur. Joris Stebenitski met het NOS Journaal. De politie heeft in Amsterdam zeven mensen aangehouden na een schietpartij vanochtend. Vlak bij de A10 in West werd een auto met vier inzittenden beschoten. Een van hen raakte gewond. Ze werden alle vier opgepakt. Later werden in een bedrijfspand in de buurt nog eens drie mensen aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Ook op de A1 bij Hengelo werden vanochtend drie mensen gearresteerd na een schietincident. Ze waren er vandoor gegaan naar de beschieting van een woonhuis. Over gewonden is niets bekend. De voorzitter van de SGP stapt op. Peter Zevenbergen kwam vorig jaar, kort na zijn aantreden, onder vuur te liggen. Toen bleek dat hij jarenlang wachtgeld kreeg naast zijn salaris als schooldirecteur. Zevenbergen was twaalf jaar lang wethouder geweest in Alblasserdam. Na de ophef besloot hij het wachtgeld naar eigen zeggen ten dienste van de gemeenschap te stellen. Omdat de onrust in de partij aanhield, heeft Zevenbergen nu zelf besloten om weg te gaan. De vijf verdachten die gisteravond zijn aangehouden... voor het verstoren van een bijeenkomst van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet... in Den Haag, worden sinds vanochtend verhoord. Afhankelijk van de verklaringen die ze geven... worden mogelijk meer mensen aangehouden, zegt de politie. De vijf zijn tussen de 13 en 37 jaar en komen uit Den Haag. Bij de bijeenkomst van Kick-Out Zwarte Piet werden ramen ingegooid... en op de binnenplaats werden auto's vernield. In Berlijn is de val van de muur herdacht. Vandaag precies 30 jaar geleden... De presidenten van Hongarije, Slowakije, Polen en Tsjechië waren aanwezig... samen met de Duitse president Steinmeier en bondskanselier Merkel. Voor een deel van de muur dat nog overeind staat... werden ze toegesproken door jongeren uit midden-Europa. De aanwezigen staken daarna bloemen tussen de muurdelen. Steinmeier spreekt vanavond bij de Brandenburger Tor... waarna er muziek is van de Berliner Philharmoniker... Het weer bewolkt en buien. Vanuit het zuiden breekt de zon door en wordt het 9 graden. Vannacht kans op lichte vorst. Morgen droog, zonnig. In het noorden wat meer bewolking en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dance Classic aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Ja, dat was hem, de BBQ Band en Diddy. Uiteraard een uh, plaats uit de jaren 80. Het is 7 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de tolweg 10A. En tegenover mij, uh, Roy van Buren. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, Rob. Leuk dat je erbij bent. Ja, een keer is anders, hè? Albert-Jan heeft even een paar weken vrijgenomen. Die is lekker op vakantie. Die, nou, vakantie. Nee, die is even weg dan. Ja, op werkvakantie, werkvakantie. zullen we het zo maar noemen? Ja. Oké, okay, nou, vanmiddag tussen twee en vijf zijn wij er. En wat gaan we daarin uh, allemaal doen? Nou, heel veel geval natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk het uh, Zandvoortnieuws in het kort. We gaan uh, natuurlijk uh, ook geval uh, uh, naar het voetbal vandaag. Want... Uh, ja, Mark tegen SV Zandvoort speelt daar en uh, we gaan uh, daarna luisteren natuurlijk naar Jan van Leden, want die uh, brengt daar verslag van. Um, dan het, ik vergeet het weerbericht helemaal, die is ook natuurlijk belangrijk hè? Ja, het stormt uh, behoorlijk buiten, althans behoorlijke wind. Ja, evenementenkalender hebben we. In ieder geval wat er allemaal te doen is in het mooie dorp Zandvoort, pitreport en natuurlijk het dier van de week. En, ik zou uh, zeggen, gewoon lekker luisteren. Dat Toch. zou ik ook uh, doen. En gaan we kaarten weggeven? We gaan kaarten weggeven voor de Christmas Fair in de Bekenstein. Dus uh, blijf lekker luisteren, want uh, het is hartstikke leuk. Uh, de, de, die kaarten lopen storm, Rob. Jazeker, met... je zei echt uh, tientallen bellers uh, voor de kaarten. Ja, dus dat is wel leuk. Leuk. Nou, vanmiddag dus ook uh, twee kaarten te winnen voor uh, inderdaad uh, de Christmas Fair op Bekenstein. Dat tussen twee en vijf nogmaals. Goedemiddag. En hier is Maroon 5.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 De, de single van Maroon 5 en Memories. Gevolgd door deze Where is the Love. Een lekkere muziek uit de jaren zeventig van Delegation. Heer. Het is uh, tijd voor uh, Roy. Ben je er klaar voor? Het is ik als ben klaar voor. Of ben je er klaar mee? Of voor? Nee, nee, nee. Voor, voor. Normaal sta ik aan jouw kant natuurlijk. En ja. Dus daarom is het extra moeilijk voor mij om sidekick te zijn. En dan nieuwtjes te gaan brengen. Even, maar even ga winnen. Proberen. Maar dan, Neem het me niet kwalijk. Als het heel goed. Gaat. Nou, <laughs> ik ben er blij mee. Ja. In ieder geval, Jan Lammers was uh, in ieder geval... 30 oktober te gast bij de VVD in Zandvoort... om wat meer informatie te geven over uh, ja, de, de Formule 1 natuurlijk in 2020. En uh, ja, het werd uh, goed ontvangen dit bezoek... want uh, ze werden wel daardoor extra geïnformeerd. Dus dat was uh, wel even een leuk uh, bezoekje voor uh, ja, de VVD hier in Zandvoort. Zondag is er uh, hoop te doen in Zandvoort... waaronder ook een Amsterdamse middag in Rabbel. De mensen zijn vanaf... Uh, 4 uur, uh, wees aan, um, welkom in ieder geval tot 8 uh, uur. En daar uh, gaat in ieder geval uh, een leuk Amsterdams optreden plaatsvinden. En zondag wordt er ook groot nieuws gepresenteerd bij de Amsterdam Beach Hotel. Want van Kessel gaat daar groot nieuws brengen. Iedereen is welkom vanaf. Uh, Vanaf 4 uur en dan gaat hij optreden. Maar er wordt ook nieuws gebracht. Ja, ik denk toch, uh, Rob, dat het uh, iets met een liedje te maken heeft. Maar we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Over uh, Zandvoort, het nieuwe Zandvoortlied. Ja, of... er is natuurlijk al tijdens de 24 uur al over gespraat, gepraat in een interview. En ja, ik denk het lied, Formule 1, dat bij elkaar, ik denk dat. Maar misschien is hij nu wel boos op mij dat ik het zo zeg, maar maakt niet uit. En door. Sinterklaas komt uh, ook weer aan, hè? En uh, Sinterklaas uh, komt in uh, ieder geval uh, 17 november aan uh, hier in Zandvoort. En dat is een heel mooi uh, programma natuurlijk. 12 uur uh, komt de stoomboot aan. In het, uh, of uh, nieuwval, aan, uh, in ieder geval de KRM-boot aan. Met de rotonde in Zandvoort. In uh, Avondor komt hij met de stoomtrein aan. En hier is de Antwoord gewoon traditioneel met de boot. 12 uur in ieder geval, iedereen welkom. Daarna uh, gaat hij natuurlijk uh, door. Uh, door naar het raadhuis rond uh, vijf voor één zal hij daar aanwezig zijn. En zal onze nieuwe burgemeester hem daar verwelkomen. Ja, het zit een spektakel Gaat ook weer plaatsvinden. Ja, zijn er ik, nog kaarten voor? Ik moet eerlijk zeggen, meestal niet. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ze uitgekocht zijn. Maar uh, ze kunnen altijd nog even informeren bij de Bruna Zandvoort. Um, verder natuurlijk zit het spektakel uh, rond uh, kwart... Uh, of uh, vijf over uh, half... Uh, Nee, ik zeg het verkeerd. Zit een klaar spektakel om uh, kwart voor uh, drie er zal die plaatsvinden in de Corfordhal. Dus uh, dat we ook weer leuk. Dit heerlijk avondje gaat weer komen. Nou, helemaal gezellig. Ja. Weer een mooie tijd uh, tegemoet, uh, Roy. Ik heb er zin in. Ik ook. <laughs> ja, jongen, dat zal versniezen Ketje. in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze ZFM-app.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 You're right. de single van ABC en de Poison Arrow. Ja, Roy, we zeiden het uh, aan het begin uh, van dit programma al. We gaan uh, vanmiddag uh, kaarten weggeven... voor de Christmas Fair uh, op uh, Bekenstein. Kan je er nog iets meer over vertellen? Wat houdt het in? Ja, de Christmas Fair in, uh, in Bekenstein is een uh, heel groot uh, evenement... die in ieder geval uh, eind uh, november plaats uh, gaat uh, vinden. En um, ja, daar zijn allemaal leuke optredens uh, te, te zien... Maar niet alleen uh, optredens. Er is natuurlijk ook loerwijn te koop. Maar ook uh, leuke kraampjes met allerlei kerstzweerartikelen. Uh, en natuurlijk ook... U kan inderdaad ook uw laatste Sinterklaas cadeautjes natuurlijk kopen. Want, uh, want uh, het, is, het valt eigenlijk precies in de Sinterklaasperiode... de Christmas Fair. Dus ja, dat is wel grappig. Dus, ja, net, net daarvoor. Hè? Net voor Sinterklaas. Ja, ja, ja. dus uh, zeker de moeite waard om daar uh, heen te gaan. En het is in de Beekestein. En uh, dat... De bekerstein geeft natuurlijk al dat kerst weer. Hè? Als er sneeuw is en je ziet de foto's van bekerstein op uh, Facebook... dan ga je al helemaal genieten. Dus ik denk echt wel dat door de leuke lichteffecten die ze hebben... en door de aankleding, dat het echt wel uh, kerst, uh, kerst op zijn best is. hoor. Ja, wordt, uh, wordt heel gezellig. Van 28 november tot 1 december. Klopt, ja. Dus nou, straks gaan we ze weggeven de ja. kaarten daarvoor. Blijf lekker luisteren. Lekker blijf luisteren naar je eigen lokale radio. We're alone now. It doesn't seem to be Ook weer zo'n lekkere foute in Deze van Tiffany en I think we're, we're alone now. Vandaag bij Albert Heijn worden ze trouwens uitgedeeld. De Poppies. En de poppy is een klaproos die gedragen wordt om de gevallenen van alle oorlogen te herdenken. En vandaag, dus bij Albert Heijn, verkrijgbaar. De Poppies. Poppiedag is trouwens op 11 november. Dat heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog in 1918. Die toen zeg maar werd beëindigd. Vandaar. op donderdag zou ze optreden bij het Holland Casino. Hier is Zandvoort, maar dat ja. hè, hoor. Nee, nee, ik dacht, ik ga er even heen. Maar, uh, maar er staat wel een hele leuke vervanger gestuurd. Birgit Lewis. Oké, okay, ook niet verkeerd. Nee, nee, zeker. Maar ik miste eigenlijk wel Wesley Bronkhorst ernaast hoor. Eigenlijk. Maar dat komt door jou, omdat je dat nummer steeds draait. Ja, dus, uh... oké. Okay. Geef mij maar weer de schuld. <laughs> <laughs> je inderdaad, hartslag van uh, Rutschekot. En Roy zit er helemaal klaar voor het ja, weer, voor de dagen. Ik hoop dat je goede berichten voor ons hebt. Nou, het is uh, wel herfstachtig, hoor, buiten kan ik vertellen. Vandaag is het uh, vaak bewolkt, met kans op enkele buien. Toch komt uh, de zon er de pas aan toe. De wind ruimt, uh, ruimt naar uh, de westen en neemt uh, vaak uh, toe tot matig of krachtig. Of vrij krachtig. Uh, <laughs> ik kom nu helemaal niet meer uit mijn woorden. Maar ja, het, nee, wordt uitveren, nieuw, het, het, het, het wordt het krachtig in ieder geval <laughs> aan de kust. Uh, langs de kust uh, vrij krachtig uh, weer, uh, kan ik u vertellen. De temperaturen zijn van 9 tot 10 graden. Zondag is een uh, droge dag met uh, af en toe een beetje zonnetje. Het wordt uh, echt uh, niet warm, want het wordt 8 tot 9 graden. tot uh, ja, in ieder geval zwak naar het oosten. Oké, okay, nou het weer dus uh, voor de komende dagen, je hoorde juist hierbij zetten. Dat was het weer, En uiteraard vind je ook het weerbericht weer terug op ons eigen CFM app. Dus download hem hè, als je hem nog niet hebt. En dit is de nummer 2 uit de Euro Breakdown. Tones and I, Dance Monkey. De muziek van Steve Wielmoet blijft altijd lekker voor de zaterdag en de maandagmiddag. Je de single The Higher Love. Ja, voor het eerst gaan we schakelen met Jan van der Leden bij Marken SV Zandvoorts. Goedemiddag Jan, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Ja, leuk dat, dat je er weer bij bent bij de wedstrijd van SV Zandvoorts. Jij was weg hè? Even, even na half drie gestart of zijn ze nog, nog niet het veld op? We zijn nu zes minuten bezig. Oké, okay, en uh, kan, je, kan je wat zeggen over uh, Marken? Wat voor uh, ploeg is dat? Marken is een hele stugge ploeg, hebben we er net nog over gehad. Ze staan zesde op dit moment. Vorig jaar was het uh, wel een gigantisch mooie uitslag voor ons. Toen was het 9-2 hier. Waarvan Salim er vijf maakte. Die Salim die is uh, vandaag voor het eerst weer erbij na een schorsing van... Uh, uh, Vrij wedstrijden, dus we hopen dat hij al aardige brand is om, uh, om hetzelfde resultaat in te zetten. Maar dat mag maar even, uh, zal nog even op zich laten wachten. Uh, we spelen vandaag met twee spitsen, want Jesse is nog steeds op uh, vakantie, Robin van Dijk is nog steeds ziek en dat zal nog even duren helaas. Dat is jammer. Nijtsel staat in de spits, momenteel met uh, Salin. Oké, okay, als, ja, als we naar uh, SV Zandvoort uh, kijken, hoe uh, draait de ploeg op dit moment? Uh, niet lekker. Het is, uh, we, we hebben twee wedstrijden niet gescoord. Dat is jammer, we speelden 0-0 tegen DVVA. En vorige week verloren we, jammerlijk, thuis tegen Alsmeer, 0-2. En dat was echt een slechte wedstrijd. DVVA was nog wel een aardige wedstrijd, maar vorige week... Uh, vorige week was uh, meer, was heel slecht. Dus er moet echt wel uh, verandering komen. Hè. Dus ja, uh, vandaag uh, in uh, Marken moet het uh, gewoon gaan gebeuren. Ja, dat moet ook. Dan ben je ook wel een beetje verplicht aan de stand. Hè. We staan in derde op twee puntjes van de koploper. Alles kan er gebeuren. En uh, Marken staat gewoon op de zesde plek met aardig wat, aardig wat punten achter. Ja, en dan merk je inderdaad, van, uh, ondanks dat het nu uh, niet echt uh, lekker loopt bij FC Zoonvoort, toch nog een uh, keurige derde plek en maar twee punten achterstand, wat jij zei. Ja, daarom. Vorig jaar, vorig jaar was het, stond het heel anders. Vorig jaar verloren we de eerste wedstrijden en stonden we bijna onderaan. Nu staan we gewoon derde. Met nog alle kansen op een periode. Nog een paar wedstrijden winnen en dan uh, hebben we de andere kans toe. Oké, okay, nou jij gaat uh, voor ons uh, de wedstrijd volgen. En dan uh, komen we straks weer bij. Terug Jan, dankjewel voor dit moment. Ja, Oké, okay, tot straks. Oké, okay, tot, tot straks. Dat was uh, Jan van de leden vanuit Marken. En hier is uh, Ed Sheeran. She got the brown eyes, thy long hand no wing wing. Hey. I saw you looking from across the way And now I really wanna know your name She got the um, white dress but When she's wearing less Man, you know that she drives me crazy The um, brown eyes, beautiful smile You know I love watching you do your thing Eyes over hips, curves lips, say the words See, I'm a mommy see, I'm a mummy I kiss her, this love is like a dream So join me in this bed The Iron Man, push up on me And sweat, darling, so I'm gonna put I'm I won't stop until the angels sing Jump in that water, be free comes out at the border with me Jump in that water, be free comes out at the border with me He got that mm, green eyes Giving me signs that he really wants to know my name Hey I saw you looking from across the way And suddenly I'm glad I came I ven para acá, quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando mm, Green eyes Taking your time, now we know we'll never be the same I love his lips, cause he says the words They are my mommy, <laughs> they are my mommy Don't wake up this love is like a dream So join me in this bed, the iron Push up on me and sweat, darling So I'm gonna put my time in line I won't stop until the angels sing Don't in that void be free Come oh. with a point South of the board of me, Florence, diamonds in a green field, and a star race until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that board of me, come down to the board of me. Jump in that board of me, come down to the board of me. You never live till you risk your life. Get more eyes Am I your lover or oh, I'm just your vice A little crazy but I'm just oh, your type Christ. You want the lips and the curves Need the whips and the furs And the diamonds I prefer In my closet, his and hers, ayy You He want the little mamacita margarita. margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy You want more than, you know more sign boring. boring Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh Go exploring, sign for Busted up in rainforests every pouring yeah Kiss me like you need me, butt me like a genie Pull up to my spot in Lamborghini, Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop ball. I'm in, push up for me and sweat, darling oh, so I'm nah, gonna nah. put my time in I'm gonna oh, stop, stop until the angels nah, in en wil jij de 40 beste plaat van Europa horen? Dat kan vanavond weer tussen 7 en 9 na Entertainment Field. Dan hebben we de Euro Breakdown met Mike Bule. Deze plaats staat daarin vast en zeker ongenoteerd. Ed Sheeran was dat. In South of the Border samen met Camilla Cabello en Cardi B. Vanmorgen hoorde we het al bij Goeiemorgen Zalfvoort, onze collega's. Het ondernemerschala, dat gaat er weer aankomen. Ja, zeker weten. In um, ieder geval 14 november weten wij uh, nieuwval, uh, wie de ondernemer van het jaar 2019 is. Uh, wordt een, het is natuurlijk altijd weer een uh, spektakel. Voor het belangrijk is dat er vandaag nog gestemd kan worden... alleen nog maar via de stemformulieren die in de Zandvoortse krant hebben plaatsgenomen. Uh, dus uh, knip het uit en... On, uh, het bij jou in. En nou weet ik niet helemaal goed bij wie het ook weer ingeleverd wordt. Volgens mij uh, bij de Bruna. Bij de Bruna het, daar gaan we dan wel van uit. Bij de Bruna kan het dan ingeleverd worden. Dus knip het nog even uit en vul uw favoriete ondernemer in die, die genomineerd zijn. En um, Er zijn in ieder geval heel veel ondernemers uh, genomineerd in drie categorieën. Retail, horeca en overige. En de afgelopen week hebben we ze allemaal al bijna kunnen horen op de radio bij Zandvoort Lunch. En volgende week ook gewoon nog. Dus dat is okay. hartstikke gezellig. Uh, wat ook leuk is, wij zijn er gewoon live bij. Vanaf 7 uur kan u gewoon naar 106.9 FM luisteren. En anders via www.zfm.standvoort uh, naar de Ondernemerschale 2019. Ja, verleden jaar nodigden ze trouwens uh, allerlei mensen uit die daar. Uh zeg maar hun producten gingen verkopen... en reclame ja. gingen maken. De sponsoren, maar Helaas, dat hebben ze dit ja. jaar niet. hè, Want nee, nee. het was een beetje rumoerig in de zaal, ja, geloof inderdaad. ik. Ja, inderdaad. Het werd een heel lang programma. En dat is het ook. En moet ik ook eerlijk zeggen... We hebben, het is in ieder geval wat korter programma gemaakt. Eerst beginnen ze met het netwerk uh, Borrel. En daarna is het de prijsuitreiking... met kleine, korte speeches. En daarna natuurlijk de afterparty. En wij brengen daar in ieder geval tot... Rond tien uur half elf. Het laatste verslag van bij u op de radio. En iedereen is van harte welkom. Alle ondernemers en ja. uh, zeg maar uh, de aanhang daarvan. Ja inderdaad en helaas niet voor de bewoners. Maar daarvoor zijn wij. Zo is het. Gewoon naar de radio luisteren en de je het ondernemerschala volgen. Aankomende donderdag dus vanaf zeven uur op de Zandvoortse Radio. En uiteraard kennen we deze plaat van de uh, Shocking Blue, maar die versie draaiden we ditmaal niet. Maar wel deze van Bananorama en Venus. Nog 10 minuten te gaan in het uh, eerste uur en dan uh, gaan we deze plaat draaien. No Rain, nou dat kunnen we maandag wel vergeten, want na de mooie dag van morgen gaat het maandag regenen. Dan wordt een prachtig najaarsweer. Maar uh, maandag gaat het even helemaal fout. Hè? Dan hebben we een, geen no rain, dan hebben we gewoon regen. Een regenachtige maandag, aankomende maandag. Maar morgen nog even lekker genieten van het uh, heerlijke najaarsweer hier in Zandvoort. We gaan weer naar Marken toe, naar uh, Jan van der Leden. De wedstrijd, hoe gaat het daar, uh, Jan? Um, we zijn ietsje, ietsje sterker. Maar ook hier in een zware regenbui, harde wind. Is het gewoon moeilijk voetballen? Dus uh, we zijn wel iets sterker, we krijgen kansjes. Toen we net opgangen hadden, toen was er een mooie vrije trap van Mohammed aan de rechterkant. Die nam hem in met zijn linkerbeetje. Die draaide hem in en Milan die kopte er, uh, net naast. Even later was het naadje op berg, die neergelegd werd, maar een vrije, een vrije schop, misschien wel een strafschop had moeten hebben. Dat kon ik niet goed zien. Uh, momenteel vrij traf voor ons, maar we zijn iets sterker en er is niet zo heel veel uh, aan de hand verder. Oké, okay, nou, uh, zometeen, geen... ja? Geen, geen moeilijke momenten voor ons doel, En ja, dat marken dat speelt er tegen de wind in, maar zonder een echte verhaal achter een aanvallen. Het is dus gewoon proberen een lange bal te geven en kijken of uh, die neerkomt. Nou, dus uh, ja, een, een wedstrijd gewoon, uh, ja, een beetje, beetje, het gaat gewoon een beetje heen en weer. Maar uh, ja, SV, SV Salvoort is toch, uh, toch wat sterker. Ja, absoluut. Nou, dat zijn goede berichten. Dus uh, zometeen in het volgende uur komen we weer bij terug, Jan. En dan hopen we dat tot, er uh, gescoord wordt uh, door uh, SV Salvoort. Graag tot zo. Het tot zo. Tot zo.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 Ja, Roy, het is u zit er alweer op. Ja, jij is beter. Het gaat snel. Het gaat heel snel. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. Op zaterdag en de maandagmiddag dan voor de herhaling tussen twee en vijf uur. Nogmaals een hele goede middag. Houd de radio lekker aan, hè? Want we gaan ook uh, kaarten weggeven vandaag voor uh, de Christmas Fair. In uh, Beekersdijn van 28 november tot 1 december. Blijf daarvoor luisteren.